Ja, muziek, we horen het wel. Ja, ik moet een beetje... Nee. Soul -wax is best lekker, maar het is een beetje te rustig. Ik zocht eigenlijk een beetje... Uh, iets met een beetje meer uh, swing. Ja, zag je het goed? Mm, eens even denken, hè. Nou, misschien moet ik gewoon... Uh, wat van... stil gaan draaien. Om het een beetje op gang te brengen. Want, ja... Even kijken... 400 years of electronic music van Stereo en we gaan de ja ja nou, het nummer Connected nee nou, wacht even het mag wel wat ruiger zijn ja we gaan naar het nummer Weg van de Kliniek EP van Stereo luisteren Alles van hoe Packet is scheisse. hoe druk. QFF.nu, QFF.nu, QFF.nu, QFF.nu. Makkelijker kan het niet mensen, als je dus mensen uh, in de near future wil verwijzen naar QFF. En dan kun je ze dus gewoon verwijzen naar QFF.nu, QFF.nu. Ja man, boom, boom. En uh, goed, dat was het nummer weg van steriel. Hey, ik moet je niet weer opnieuw gaan afspelen, maar dat kom, uh, ik druk op verkeerde knoppen. Ja, uh, we zijn officieel begonnen. Kan ik hem wel aftrappen deze met de, de tune van onze podcast? Het is natuurlijk niet de nummer 35, hè? Er uh, dus wel even eentje dat ik denk van, hmm, uh, ja, we doen gewoon onze tune. Misschien ga ik ook wat dingen... Dit is gewoon de woensdagavond-podcast. Uh, de eerste woensdagavond-podcast. Dat woensdagavond is niet waar. maar Ja, special Wednesday. Ja, special transmission. Het is gewoon een special Wednesday, mensen. Bliksel in in de antenne van het Centraal Antennesysteem. The very word secrecy is repugnant. A free and open society. And we are as a people. Apparently and historically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 Mijn is de laatste voice die je ever hear. Don't be alarmed. UFF 666. It's all about information. Ja, alles draait om de informatie. Hier, ja, uh, die klok loopt ook nog. Maar het is dus geen officiële podcast. Dit gaat dus niet de boeken in als podcast nummer 35. Nee, dat is pas vrijdag. Uh, daarvoor is ook verder niks getagged. Dus als ik al wat ga bespreken, dan uh, wordt het al uh, wat ik toevallig voor mijn ogen krijg. Voor de rest uh, ga ik gewoon lekker mensen pranken. En, en, en dat zal ik dit keer niet doen om echt mensen keihard te misleiden. Ik, ik ga het doen uh, met de, m, ja, de puurste intentie om mensen te informeren. En uh, mochten er een leuke, duistere organisaties zijn die we kunnen bellen. Ja, kijk, daar wil ik wel eens een uh, wat ander grapje. Naartoe willen maken. Dus uh, mocht u nou uh, dingen hebben die je zegt van hé, hey, dat, da, ga daarheen bellen, man. En ja, uh, misschien gaan we dat wel even doen. En in de tussentijd zit ik even te denken naar wat voor muziekje ik jullie eens, uh, zal laten uh, gaan luisteren. Um, ja, nee, Daniel Loïs is misschien wel iets te drens voor uh, de meeste mensen die uh, luisteren nu naar deze QFF-podcast, uh, al heeft hij nog geen nummer. Het is de, de, de, ja, de Wednesday special show, zeg maar. Z, z, zullen we maar zeggen, ja. Anyways, die, die, die Wednesday special show. Um, muziek. Ja, ik wil ook best verzoekjes doen hoor, mensen. Kom er maar in. Uh, ja, goed. En dan, uh, ik zit hier even te scrollen. Uh, door de resultaten die uit het filter uh, naar voren komen. Dat ik heb uh, gemaakt om uh, muziek nou ja, uit te filteren en uh, te kunnen selecteren. Nou ja, we gaan gewoon luisteren naar de Waiting for the Sun van The Doors. Want ja, The Doors is altijd goed. dat het gaat ploeg maar dit, het was een van de ja stukje software wat uh, op hol sloeg. De Spanish en erachteraan, uh, dat vind ik... Nee, niet nu. Ja, de techniek die laat het wel een beetje weten, deze uh, Special Wednesday uh, podcast. Um, ik, ik zat te denken, wie kan ik eens, uh, waar kan ik eens mee beginnen om, um, om eens even heen te gaan? Ik had zelf al, al, al wat dingen uh, klaar, um, maar ik ga in de tussentijd eventjes uh, op zoek naar waar ik dat ook alweer uh, klaargezet had. Um, ja, telefoon... Eerst maar eens Ja. Mm, Uval, meldpunt. Dat uh, lukt de laatste niet. Dus ik vraag me af of dat nu wel gaat lukken. Uh, even kijken of... Uh, nou, nee. Is misschien ook niet... Ik ga dat even uitluizen of ik achter dit uh, nummer kan komen. En in de tussentijd, uh, ja, gewoon zet er gewoon nog een muziekje op. Het is toch uh, pff, woensdag, special night, weet ik veel. Wat willen we luisteren eigenlijk? Want er is zoveel. Kom gerust door met de uh, verzoekjes. Want uh, ja, als ik telkens alles uit moet kiezen, wordt het misschien een beetje um, nou ja, eentonig of zo. Ik heb geen idee, maar uh, misschien gaat het wel vervelen. Dat ik uh, dan de muziek maar invul, zeg maar. Ik zal wel proberen een beetje te variëren en niet de hele tijd hetzelfde te gaan draaien. Scroll, scroll, er is zoveel. Ach, 1, 2, D, 3 van de gorillas Gaan we daar gewoon naar luisteren. Uh, Wodan, uh, als er best interessante dingen langskomen, uh, kom wel eens even praten in die uh, podcast. Of uh, moet het bij jou gelijk een serieuze podcast zijn voordat je er uh, deel aan neemt? The Church of Craven. Dan gaan we daarmee bellen, Toby? Kom maar uh, met het uh, telefoonnummer. Als ik even bellen met die dominees, Jan Willem Roosenbrand en Rinse Eibema. Wil alleen maar graag iets zijn, wat hij eigenlijk helemaal niet is. Hij wil graag hetzelfde zijn als de echte Illuminati, maar dat zal hij nooit, maar dan ook nooit worden. Clear up Wodan, well three little birds, be positive man. maar eens over na. Die titel. Ja, ja. Dieper. Laat je hersens eens flink kraken. One, two, three. Uh, anyways, uh, een heerlijk nummer van de uh, Gorillas en, en dat brengt ons dan gelijk ook bij uh, het bellen. Uh, het eerste belletje, want ik uh, zag het Mekken nummertje uh, in de shout neerknalde, van uh, twee dominees Jan-Willem Rozebrand en Rinze Eibema En uh, laten we die ze uh, gaan bellen om te kijken wat daar voor een uh, leuk gesprek achterweg kan komen. En ik ga vergiffenis voor mijn zonde vragen als Bafomet. Uh, het kan nog leuk worden. En dan doe ik net alsof ik uh, door de tempeliers aan Bafomet ben ja, uh, ja getransformeerd, zeg maar. Rozenbrand. Hallo, uh, u spreekt met de uh, Bafomet. Spreek ik met het uh, telefoonnummer van uh, Dominee Rozenbrand? Ja, dat klopt. Ja. Kunt u mij uh, mogelijk ook verbinden met uh, Dominee uh, Rosenbrand? Uh, die is er op dit moment niet, oh. maar ik denk dat hij om half wel weer terug is. Um, ja, dat is een beetje laat als ik dan nog uh, bel. Ik kan ook wel. Maar um, uh, hem geeft het niet hoor. Oh, uh, uh, Rinze Eibema, dat, dat is een ja. andere uh, dominee, of. Ja. Heeft u daar anders een telefoonnummer van? Jawel hoor, algeblik graag. Oké. Okay. Ja, Ja. is 7 8 ja. 5, 0, 5 0 6 5 9. 6 5 9, oké. Okay. Ja. Vriendelijk bedankt. Ja, Ga ik goed. daar even heen bellen. Fijne ja, avond. Na, Dag. Ja. Zo. Oké. Okay. Dan gaan we dus bellen naar de volgende. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Iberma. Skype where you at. Ah, hier, daar. Bellen naar het volgende nummer: 5. Oh nee, 785. 0659 Eibema Ja, ik wil doodneren om in het uh, Rijnen te komen. Hm. Goedenavond, uh, u spreekt met uh, Jacques Bafelmet. Um, ik zit met een, uh, een probleem. Ik, ik bel u en ik weet dat het misschien niet uh, heel gepast is dat ik u bel zo op de avond. Uh, u bent toch uh, dominee, uh, of niet? Ja, dat klopt. Ja, ik heb net uw telefoonnummer gekregen van Rozenma. dat ik heen uh, Of nee, Rozenbrand, sorry. Daar had ik, uh, heen, ge nee, uh, daar had ik ja. heen gebeld. Uh, die was niet aanwezig. En uh, zijn vrouw was wel aardig om uh, uw telefoonnummer te geven. Ik zit ja. hem ook met het volgende. Ik wil heel graag met mezelf uh, in het reinen komen. En... En dat heeft alles te maken met uh, mijn uh, inlatingen met uh, het duistere broederschap van het licht. Uh, ook wel bekend als uh, de Illuminati. En nou, misschien in Nederland wat bekender onder de naam QFF. En um, ik, ik heb me met hun ingelaten. En ze hebben mij uh, in de duistere sferen van de tempeliers geïntroduceerd. En ik, ik, ik kan niet langer leven met uh, wat we daar doen. Als broederschap. En ja. dan keer ik terug naar mijn roots. En daarom zoek ik een dominee. En ik, ik wil gewoon af van het slechte gevoel. Ik, ik slaap s'nachts gewoon niet meer. Um, doordat ik weet... wat wij als broederschap zeg maar, allemaal achter de schermen doen. En... Ik kan daar niet mee leven. Ik, ik heb ook gewoon, ik wil daar weg. Ik, ik wil daar, ik wil mijn banden met hun doorhakken. En ik wil gewoon weer mijn leven oppakken zoals het was. Ik, ik, het, en het geld dat ik verdien, dat weegt er gewoon niet tegen op. En ik, ik, het liefst zou ik al het geld gewoon doneren. En in het reine komen met mezelf. Ja. En... Uh... Het leek je een goed idee om dan een, een dominee te bellen? Ja, ik heb dat ook overlegd met mijn moeder en mijn vader. En die zeiden van bel een dominee en probeer om, ja, het, het, het, het, het broederschap van het, ja, het is het dan het, zij zeggen dat ze het broederschap van het licht zijn, maar het is, het is, het heeft niets met licht te maken, het is echt duister. Zullen um, een afspraak maken? Is dat een goed idee? Ja, u, u, u heeft zeg maar ook een, een kerk waar ik naartoe zou kunnen komen. Ja, dat is geen probleem. Um, en want het is de kerk in Groningen toch? Want ik, ik woon nu in Groningen. Ik ben hier een beetje ondergedoken bij mensen. Om, ja, ja ik wil die mensen van het broederschap gewoon niet. Uh, en ze, ze kunnen u echt overal vinden. Ja, um. En dat is bij het academisch ziekenhuis in de buurt. Ja, oh, dat weet ik. Dat is een kerk wat wel enigszins een beetje gotisch uitziet met dit mooie puntdak. Op de hoek naar het Oosterpark toe. Ja, precies. Het staat aan de thomas athuurs nummer 1, formeel. Maar het staat op de kruising met de weg langs het ziekenhuis. Ja, bent u daar morgen overdag? Ja. Maar dat wordt dan, nou ja, ik kijk even in mijn agenda. Uh, ik Uiteraard. Ik zou maandagavond nog kunnen, maar dat wordt dan om een uur of negen. Oké, okay, dan bent u daar aanwezig en ik zou dus maandagavond kunnen komen. Ja, dat klopt. Dan, uh, dan ben ik daar en dan, uh, dat is wel een zaaltje te vinden. Oké. Okay. Dat mag om mij dat kunnen afspreken. Ja, dat lijkt me heel fijn. En, en heeft u mogelijk voor mij ook nog tips hoe ik mezelf uh, uh, enigszins... Ik ben heel erg gaan lezen in de Bijbel, maar um, daarnaast zoek ik gewoon manieren om, om tot rust te komen, want... Uh, ja. ik, ik heb dan bijvoorbeeld, ik communiceer wel met vrienden via e-mail, maar ik krijg van die mensen van QFF ook de hele tijd mails. En okay. daar staat dan in dat ik ook niet voor Satan kan rennen. Nou, willen van wel. Ja, ik ben blij dat u het zo luchtig opvat, maar ik, ik slaap er soms echt niet door. Ik, nee, nee, nee, nee, sorry, ik bedoel het niet om te bagatelliseren, maar dat... Uh, uh, uh, en dus dat... dat, dat de, ik, ik geef, geef me even tijd om er inderdaad even over na te denken. Hey, ja. ik, ik, ik, u kunt er denk dan ik dan ook wel, ze weleven, hebben ook een website. Weleven. Misschien kunt u daar, wat, daar kunt u wat informatie over vinden. Misschien kunt ja, okay. u mij dan daarom ook aan de hand daarvan misschien beter van informatie ja. voorzien. Ja, prima. De website is qff, gewoon de, die drie letters, punt nu. Punt nu, oké. Ja, ja. ja nee, prima, ja bedankt. Nee, dat, dan, hè, en dan, dan zie ik u maandagavond om negen uur, dus bij de Oosterkerk. Uw naam even niet... Oh, Shak. dat is J-A-C-Q-U-E-S. En dan Baphomet, B-A-P-H-O-M-E-T. Van Theodorus op het einde. Baphomet. Ja. Oké. Okay. Goed, ik heb het opgeschreven. Uh, ik ben maandagavond in de... In die kerk aanwezig, er is een, de, de hoofdingang zit dan dicht, maar er, er is een, de zijingang aan de Thomas- en de die is okay. dus daar. Oké, dat is de straat naar het, uh, het plein waar de Spar-supermarkt zit. Correct, ja. Oké, okay. ja. okay, dan, dan zie ik u daar maandagavond om negen uur. Prima. Dank Prima. u Prima. wel, dominee. Prima. Fijne okay, avond. Dag, Ja. Dag. dag Zo. Nu moet ik daar maandag dus ook heen. Met opnameapparatuur. Om een gesprek met die man te gaan voeren. Dat gaat maar lukken. En dat ga ik ook gewoon echt doen. Ik ben wel eens benieuwd wat deze man zegt. Want hij gaat nu natuurlijk kijken op qff.nu. En uh, nou ja. We zien wel. Uh, in de tussentijd een muziekje. En uh, ik ben benieuwd naar het volgende nummer. Voor een uh, volgende uh, ja, phone prank. Op deze woensdagavond uh, special. Laat het me zo noemen, want het is geen officiële podcast. Niemand vult de avond in, dus ik dacht, nou dat doe ik maar wat. ga ik maar een beetje bellen. Ik ben vrijdag weer met een officiële podcast. Podcast nummer 35. Zo overstuurt de microfoon. Ik zit weer te dichtbij. Anyways, een muziekje. Dan zit ik te denken aan iets een beetje rocky. Ja, yeah, Jimi Hendrix, ja, ja, ja, We gaan gewoon luisteren naar Are You Experienced van de Jimi Hendrix Experience. If you can just get your mind together... I'll then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Uh -huh binnenkort lezen we in uh, het gereformeerd dagblad over de duistere secte van QFF en de echte Illuminati well, I know, I know You probably scream and cry That your little world Won't let you go But who in your Measly little world Are you trying to prove that You're made out of gold And a Can't be so. So, uh, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Uh, let me prove it to you. Maybe now you can't hear them But you will <laughs> If you just Take hold of my hand Oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? Niet alleen een maar. beautiful! Maar de fucking vraag is: ben je experienced? Nou, Jimmy was dat in ieder geval wel. Want de manier waarop deze virtuoos op zijn gitaar. de wereld aan zijn voeten kreeg. ja, ik zou willen zeggen, die is uh, ongeëvenaard. Geen artiest is in mijn ogen. Uh, heeft dat bereikt wat uh, Jimmy wist te bereiken. Anyways, um, ja, van Jimmy uh, naar een volgende prank of uh, gaan we eerst nog een muziekje doen? Uh, zijn er alweer uh, nummers waar ik uh, heen kan bellen? Of moet ik zelf wat gaan zoeken? Want ik had wel wat dingen klaarstaan, maar ik kan het uh, Word documentje niet vinden. Ik had hem toch zeker weten op mijn, uh, via mijn netwerk op mijn uh, desktop van deze pc gezet. Maar dat blijkt dus uh, niet zo te zijn. Um, wat doen we eraan? Ja, uh, dan kan ik mijn andere pc op gaan starten. Uh, maar nee, let's keep it simple. Uh, ik ga zo wel even anders een uh, muziekje aanzetten. En dan wacht ik even tot er een nummer in uh, de shout weer voorbij komt. En dan gaan we daar eens uh, naartoe bellen. En uh, nou nee, ja goed, ik, ik zie trouwens even kijken naar het aantal luisteraars. Oh, dan moet ik even opnieuw uh, inloggen. Want als je... Een tijdje die server niet, uh, als je die dingen niet gebruikt, dan, dan logt hij zich om een of andere veiligheidsreden automatisch uit. Er zijn best nog uh, wat 285 uh, luisterende mensen. En uh, de piek lag zelfs al wat hoog, uh, hoger op 287. Maar goed, um, ja, uh, mensen luisteren. Uh, uh, uh, nou ja, dat betekent dat mensen het blijkbaar niet vervelend vinden. Uh, daarom dus. Um, Eerst maar eens een muziekje en dan wacht ik even tot er een nummertje voorbij komt in uh, de shout waar we heen kunnen bellen. Misschien is het leuk om voor toekomstige prankphone podcasts om daar uh, een lijstje met nummers te maken, een topic of zo. Een prankcast topic. Weet ik veel. Of flikker het om mij in het uh, podcast topic. Goed, andere muziek. Um, Jimmy Cliff. Ja, waarom ook niet? Even denken, wat is nou het mooiste liedje van Jimmy Cliff, vind ik? Um, mm, mm. Nee, ook niet die, ook niet die. Ja, Vietnam, natuurlijk. Jimmy Cliff. Vietnam. Vietnam Vroeger zong ik dan dat Vietnam Vietnam, Vietnam. Die Mac ook komen met nummers Het Is echt belachelijk goed. Nu gaan we straks bellen voor Koi Carpers, ja ja. En Mac, please, pretty please, probeer. Oh, er zat ook een 06 bij. Nou goed, mocht deze niet opnemen, uh, dan gaan we zometeen wel weer op zoek naar een nieuwe. Maar nou, deze is echt grappig. En uh, Free Electron, mocht je helpen? Big love to you, man. Gran Hermano, mijn grote broer, mijn big brother. Free Electron. Ja, is nu natuurlijk niet anders. De bodybags komen nu uit Afghanistan, Irak, Mali en straks ook Syrië, Oekraïne, Rusland. Wie het weet mag het zeggen. Is natuurlijk niet leuk. En, uh, een serieuze side note in deze woensdagavond QFF Podcast Special: waarin we waar wat mensen gaan lopen bellen. Maar uh, ja, de, deze muziek uh, verwoordt muzikaal gezien uh, een tijd. Maar die tijd is door de jaren heen helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets veranderd. Het is uh, nu nog steeds hetzelfde eigenlijk. Anyways, we hebben een uh, nummer, zag je net. Dat uh, was Mac die dat uh, postte in uh, de sneeuwdoos. En um, ik scroll even omhoog. Ik was even aan het kijken naar uh, de foto die ik eerder vandaag plaatste van de hond die ik vandaag heb gevonden. Ik noem de hond maar even Charlie voor het gemak. Ik weet niet hoe het beste beest heet. Uh, een bruine labrador vastgebonden aan een boom. In Groningen aan de Koendersbrink. Of nee, wat was het? Nee. Helperbrink, sorry. dus is bij het Koendersbos in Groene uh, Groenestein. Aan de Helperzoom op de hoek daar. Uh, uh, afschuwelijk, echt afschuwelijk. Dus mocht jij die ellendeling zijn die dat gedaan heeft. En dit luisteren. Dan zou ik je willen adviseren om niet meer te luisteren naar deze podcast. Want vanaf nu stuur ik naar jou. Degene die dat gedaan heeft, hele ernstige energie mee. Nou ja, voor de rest, het is vandaag 11 juni 2014 en uh, ik kan het toch niet laten om mijn broertje maar even te feliciteren. Persoonlijk feliciteer ik hem even niet, omdat we een beetje in onmen met elkaar leven. Maar op deze manier stuur ik het de kosmos in, komt al aan. Anyways, um, vervuilen? Uh, oh, je zit niet te vervuilen, uh, F.E. No problem, man. Ja. Albertus Tegenman bent van het programma Red Mijn Vakantie. Daar gaan we zo eens even heen bellen, eh, Toby. Eerst ga ik even achter Kooi Karpus aanbellen. En, uh, nou ja, goed. Ik heb pas een stijl Kooi Karpus gekocht bij u. En die drijven nu dood in mijn vijver. Ik wil mijn geld terug. Eh, eh, oh, ja. Nou ja, ik ga gewoon bellen. Die Kooi Karpus in de vijver heb gegooid. En dat het botulisme is. Zoiets, ja. Dat is een leuke. Eerst heeft bellen 030. Hebben die lui een online shop dat ze online versturen? Want die gaan natuurlijk vragen wanneer heeft u die gekocht? Ah, wordt wel leuk. Hup bellen. Kooikorpers Voordorpse dijk in Utrecht. Goedendag, dit is de voicemail van 030. Nou ja, dit is de voicemail. 7, dus dan gaan we even naar het andere 6, nummer bellen, wat hier ook bij 6, staat. 5, la la la, ja, die voicemail is goed. Er er een 06 nummer bij? Dan gaan we daar even heen bellen. 06, oh, 5, 3, 9, 4, 5. Hm. Hoppa. kooi kapers. Rutger Roetbaars is mijn naam? Hallo, u spreekt met uh, Rutger Roetbaars. Ik heb een vraagje. Bent u de, mm, spreek ik nu met uh, Kooi Karpers uh, uh, uit van Utrecht van de Voordorpse Dijk? Klopt dat? Hoort u mij nog? Want ik versta u heel slecht. Ah, dat u, uh, ja. u ging even ja. onder water. Oké. Okay. <laughs> ik, ik vroeg me af hoe het kan. Want ik heb van iemand kooikoppers gekregen. En die zou ze bij u gekocht hebben. En dan heb ik ze in de vijver gelaten. En nu zijn ze overleden. Twee van de vier. Oké. Okay. En ik, ik vraag me gewoon af hoe het zou kunnen komen. Want... Ik, ik, wat ik begreep van degene van wie ik ze kreeg, die zei ja, als je ze gewoon in de vijver doet, dan zou het gewoon goed moeten komen. En ik, ik woon hier zeg maar, in de straat waar ik woon, dat is, daar voor mijn huis zit een vijver. En ja, daar heb ik ze in vrijgelaten. En twee drijven nu dood in de vijver. Oké, okay, ja, het kan zijn dat ja. er parasieten in de vijver zitten. Ah, dat okay. kan, maar wat is een voor vijver? Een natuurlijke vijver? Ja, gewoon een buurtvijver. Aan de straat. Zo'n hele grote. Ja. Ja, dat is, dat is altijd heel lastig. Ja, ik dacht van... Nou ja, nou Ik heb zelf geen vijver in de tuin of op het balkon. ik woon in een flat. Toen zei ik ook tegen die jongen van... Kan ik ze dan in de vijver doen? Hij zei, ja hoor, ik kan ze gewoon in de vijver doen. En binnen een paar dagen... dreven er dus twee dood. En nu hoor ik ook dat er een of ander botulisme-virus in de vijver zit. Maar daar kunnen de kooikappers wel tegen, toch? Nou, het kan ook zijn dat ze daar aan dood gaan. Dat kan ook. Maar oh. het kan ook zijn dat ze belaagd worden door allerlei parasieten. Ja. Kijk, een kooikarakter is natuurlijk een, een, een dier wat gekweekt is in een beschermde gemeenschap. Ja. Ah. En in principe uh, gooien ze hem zo op straat. Ja, dat, dan wel de helft het overleven en de andere helft het dood. Klopt gezegd. Ah, oké. Okay. Dus daardoor... Ja, dat uh... ze, moet, ze moeten eerst leren om zich te verdedigen. Juist. Ja, wat ik begrijp, in, in diezelfde uh, vijver zwemmen ook wel uh, snoekbaarsen en snoek. Ja, dat is geen probleem. Want dit waren wel kleine koois, geen grote. Wat is klein? Nou, een centimeter of uh, tien. Ja, dat is wel heel klein om in een natuurlijke vijver uit te zitten. Ja, dat, was dus ja. <laughs> dat was dus geen goede keuze. Nee, nee, want die vallen wel heel erg op. Dan worden ze wel heel makkelijk prooi Ah, Juist. En niet omdat het zo groot is, kunnen ze zich dan beter verstoppen, zeg maar. Nee, nee. Ze vallen te veel op, hè. Het zijn gewoon heel onnatuurlijke kleuren. Ja, want er zit ook heel veel riet in die vijver. voor een ander roofdier. Ja, maar mijn overbuurman, die heeft vorige maand vier van die, hoe noem je die vissen nou? Ze komen uit Suriname met tanden. Piri... Pira, pira, pira, pira, pira, piranhas, geloof ik. En, Piranha, ja? ja, die heeft hij ook in de vijver losgelaten. En die doen het heel goed. Kunt u die nog zien dan? Nou, die, af en toe springen ze heel wild op één plek heen en weer. En dan, dan hebben ze weer een prooi. Ja, maar ah, zijn het geen vissen die je in de natuur uit mag zetten? Oh. Ja, want die horen hier niet thuis. Oké, okay, maar mijn overbuurman doet het echt uh, regelmatig. Die, die laat die dingen dan opsturen vanuit Suriname. En dan laten ze hier weer in de vijver vrij. Ja, maar jou hoort natuurlijk niet in Nederlandse wateren. Nee, nee, nee. Ah zo. Hij dacht van ik maak dan de flora en de fauna gewoon een, wat, wat uh, ja, multicultureler als het ware. Nou, ja, hij doet een fauna vervalsing. Ah. Hij gooit iets in de vijver wat niet mag. Juist. Maar dat had ik dat wel mogen, hoe moet je kooikarpen stonden? zo worden. Wat zei u? Dat is ook de reden waarom bepaalde vissoorten verboden worden. Want de piranha hoort gewoon niet in het Nederlandse water. Ah, oké. Okay. Ja, maar, maar hoe kan het dan goed gaan? Want hij doet dat echt regelmatig, die man. Ja, maar dat is strafbaar. Oké. Okay. Hij ja, mag hij... geen, geen uh, uitheemse dieren in, in het natuurlijke biotoop gooien. Ah, oké. Okay. Nou, ik zal dan het is, hem zeggen. is evenwicht weg. Ik zal het tegen hem zeggen. Ja, want hij is echt strafbaar wat hij doet. Dat is een milieudelict. Dat is niet misselijk hoor. Nee, nou ik zal het hem zeggen, want dat is dan niet de best. Nee, nee, is niet handig van Nee. Nou, ik wil u in ieder geval bedanken voor de informatie. Want ik vroeg me dan wel af, die kooi, die had ik dus wel in de vijver kunnen gooien. Dat is niet erg, maar de piranha mag niet, zeg maar. Nee, kooi mag wel. Kooi is in principe een, een inheemse vis, hè? de karper. Het ja. is alleen een gekleurd exemplaar wat wat zwakker is als de wilde. Maar de kooi komt uit Japan toch? Nee, de kooi is, een, uh, is niks anders dan gekleurde karper. Dat is hetgeen wat, wat uh, kooi betekent. Maar, maar een kooi, want dan dacht ik altijd dat de kooi Aziatisch ja. was. Ik dacht van misschien weet u ook een adres voor Japanse vechtvissen. Want misschien kunnen die dan die piranha's weer opeten. <laughs> ook toen nou, Ik dacht dan las ik het aapenietje. gewoon weer, ja, weer op. Ja, maar dan zit er weer een vissoort in die er ook niet in mag. Ah, dus de Japanse vechtvis die mag ook niet? De piranha nee, ook niet? Wordt... Kijk, wij leven in Nederland. We horen inheemse vissen, dus Europese vissen. Hè? En geen Japanse of Aziatische vissen. Ah, oké. Okay. Dus de kooi is een Europese vis, die mag wel? Ja. Ah. In principe is het een gewone karper, alleen hij heeft kleuren. Ah. En kooi betekent niks anders dan gekleurde karper. Juist. Want de vier die ik had gekregen, daarvan was één heel mooi wit. Dit vond ik zo mooi. Die had maar één heel klein vlekje. Ja, dat kan. Er zijn spierwitte. Maar ja, het is ook een kweekproduct. Dus ah. Het is wat zwakker als ze wilde ik gaan vraag. Juist. Nou, goed. Ik wil u danken voor de informatie. En wens ik u verder een fijne avond. Oké, hopelijk. Oké, dag. Dag. Zo, Japanse vechtvis. <laughs> goed, volgende. <clears throat> Um, ik zag een nummer voorbij komen van het veganisme gebeuren. Dat was een Combi die dat postte. Maar ik zag ook nog een nummer van uh, een, waar ik Alberto Stegeman. Dat zal wel een uh, red mijn vakantie zijn. Nou, we gaan het gewoon eens proberen. Grapje moet kunnen toch? Het is wel strafbaar om jezelf voor iemand anders uit te geven. Maar dan moet je uitgeven voor iets wat niet bestaat. Dus ik geef me even uit voor iets van het uh, tv-programma uh, 4058. Ik ga me uitgeven voor iets van het uh, tv-programma op vakantie, de beste op vakantie, op de tv's zender de QFF. Hallo, met Sander Ratelbaart van QFF. Uh, wij maken een televisieprogramma en dat televisieprogramma gaat over uh, vakantieplekken waar mensen zijn waar hun vakantie niet goed loopt. Nou hebben wij uh, van een van de mensen uw telefoonnummer gekregen en die zouden wat klachten hebben. Ja, nou, ik heb wel klaar van, ja, maar dat is over uh, heel wat anders. Waarover dan? Dat is over, uh, nou, ik heb een ongeluk op mijn werk gehad. Ah, hoe is dat gekomen? Nou, ik ben uh, van een uh, zolder afgevallen. Oh, dat is en, erg. Uh, ja. Hoe gaat het nu met u? Nou ja, ik ben drie keer geopereerd. Ah. En uh, ja, ik ben op 100%, 100 ben ik afgekeurd. Ah, maar u runt dus geen... Eh, uh, vakantiebestemming begrijp ik. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Want, eh, uh, dat. Dat, dat ja, wij door. Ja, het nog het Je baas heeft het nooit doorgegeven als je verzekering. Uw baas heeft het nooit, dus u krijgt nog steeds geld? Nee, ik heb mijn geld wel gehad, maar ik. Hij uh, heeft het nooit doorgegeven als een uh, verzekering, zeg maar. Uh, nou ja, dat ik. Uh, van, van het ongeval, zeg maar. Ah. De uh, ongevallenverzekering, daar had hij het nooit aan doorgegeven. Laten dus de baas zeggen. heeft moeten betalen? Hij had moeten betalen in feite. En dat heeft hij niet gedaan? Nee. Oeh, dat is een vervelende baas. Ja, zeker. Ja, nu is de zaak nog vergierd ook nog. Oeh, en hij is er met het geld vandoor? Ja, ik denk ik wel, ja. Hoe heet het bedrijf waar u voor gewerkt heeft? KrensBV. BV. Krens BV. En wat voor ja. soort bedrijf was het? Dat we maakten van die sandwichpanelen, zeg maar. Wat je in al die fabrieken van ingezet. Sandwichpanelen. Ja. Daar heeft uw baas... Je kunt er ook wel op internet op zoeken, hoor. Wie was uw baas? Jaap van den Berg. Jaap van den Berg. En die heeft de boel dus Jaap. opgelicht? Nou ja, mij wel in ieder geval. Ja, dan bent u vast niet de enige, denk ik. Want er komt... Normaal gesproken moet er een hek voor de... Nou ja, voor de zolder staan, zeg maar. Ja. Daar stond totaal niet voor. Ah, en dus u was je, ook niet zeker met de vallen even, Dan hang ik, dan krijg uit bij de inspectie, zeg maar, op mijn nek. Dus u bent een beetje gesandwiched eigenlijk door uw baas en door het ongeval? Ja. En dan met sandwichpanelen, dat maakt het allemaal nog uh, uh, vervelender? Ja, zeker. Ja, maakt het zo dubbel nee, ja, dan hè? kijk, uh, <rukk> nou ja, dat ik te werk, zeg maar, uh, nou ja, er stond het al een beetje en dat die failliet zo gaan, zeg maar. Ah, dat maakt het extra maar hij vervelend. Het gewoon, het gewoon laten knallen, ik wil zeggen. Hmm. Ziet u uw uh, oude baas nog wel eens? Nee, ik zie geen ene meer. Niet? Hij is verdiept, verdiept, uh, verdaagd en. Uh... En u kunt ja, niet we meer werken. Wel aan elkaar, uh... hmm. nou, hij en... heeft ook nooit naar mijn oom gekeken of zo. Hij heeft nooit meer wat van zich laten horen? Nee, ook niet. En zijn naam was Jaap? Van den Berg. Jaap van den Berg. Dus Jaap van den Berg. Mensen, kijk uit gewaarschuwd voor Jaap van den Berg. Ja, ja. Nou, dank u wel meneer. Uh, heel vervelend dat ik dan het verkeerde nummer uh, gekregen heb. En ik wil u uh, in ieder geval danken voor uw uh, informatie. En we zullen er alles aan doen om uw baas in een kwaad daglicht te stellen. Nou, doe maar. Ja, en u fijne ja, avond ja, verder. Je kunt hem wel in een kwaad eigenlijk stellen. Ja? De zaak is toch Maar uh, uh, Wat ik ervan van gehoord heb van een collega van mij uh, met de Noorderzone vertrokken. Ah, u heeft ook geen telefoonnummer meer van die baas. Nee, nee, nee, ook niet. Jammer. Anders zouden we dus ja, even aan de ta Ja, aan de, aan de kaak kunnen voelen voor u. Ja, maar weet je wat het mooiste is? Nou. Ik, uh, nou ja, weet je, we moeten nou van de, van de goede duizend euro in de maand moeten we rond, rond, uh, rond te braaien. Dat is erg. En dat zijn vele mensen met u. Kan ik u vertellen? Ja. Maar ik heb eigen huis. Nou wat, ja. Weet u? Ik ben u? drie keer geopereerd en uh, Wat erg, 11, hè? 100% ben ik afgekeurd. Ja. Ja, ik vind het heel erg om te horen. Ik vind het sowieso heel erg om te zien dat Nederland langzaam afzaakt. Naar een ja, man, soort ontwikkelingsland. Dat zegt iedereen. Ja, Nederland is echt ja. totaal de weg kwijt. De regering ja, vooral. Zeker. Onze bestuurders. Zeker. Mag, ik u, mag ik u een tip geven? Ja. Heeft, u, heeft u wel internet en een computer? Ja, zeker. Dan zou ik u willen tippen om uh, naar de website Q, de letter Q. En dan twee keer de letter F. En dan punt .nu. Dus niet .nl, maar .nu. Q. Even, zal, ik, zal ik even de pen en papier pakken? Anders ja, hoor. het zo weer kwijt. Uiteraard. Dat. Ja. Ja, wacht je? dan zal groot? het even opschrijven. Zeg het nog even een keer. Uh, de letter Q. De letter Q. En dan de letter F. De letter F. Nog een keer de letter F. Nog een keer de letter F. En dan punt. Een punt. Nu en u. Nu. En, en u. Ja. ja, dat is alles. QOFF.nu. Dan komt is u op dat? een website met heel veel informatie hoe u die overheid mogelijk in de toekomst slimmer af kunt zijn. En daarnaast oh, ja. kunt u ook zien hoe de overheid u verneukt. Want ja, u wordt ja, ja, op ja, allerlei ja. manieren verneukt ja. en het is belangrijk dat burgers dat weten. Ja, dat is waar. Nee, want ik heb ook een ik in de armen meegenomen, weet u wel. Mm -hmm. Maar ja, die kunnen wel verder, maar dan moet ik een avokkaart gaan betalen. Maar ja, daar heb je geld voor. Nee, en dat zou eigenlijk betaald nee, ja. moeten worden door, door een soort verzekering van uw baas. Ja, maar ja. Net zoals ik zeg, de baas heeft het nog doorgegeven. Ja. Uh, ze waren verzekerd bij Nationale Nederlanden. Mm -hmm. Ook zo'n boevenbende. Uh, wat zegt u? Ook zo'n boevenbende, Nationale ja. Nederlanden. En die zeggen ook, nou ja, het is al verjaard. Ja. Maar ja, ik hoef wel ik vertellen Natuurlijk kan wel vijf jaar lopen, zoiets. Mm -hmm. Best maar meneer, ja, ik, het ik, is ik, al verjaard. Ik dus hoop het is net, echt... Wat uh, zegt u? Ik, ik zeg, ik hoop echt dat u op uh, QFF, de website die ik u doorgaf, dat u daar uh, veel informatie vindt. Die u misschien mogelijk ook weer een stukje verder brengen. En voor de rest wil ik u heel veel succes wensen in de toekomst. En echt het allerbeste, dat meen ik. Oké, okay, nou, dat is goed hoor. En een fijne avond, hè? Ja, zelfde. Oké, okay, dag. Ja, dag. Ik was van de. Zo, ik was van de QFF. <laughs> goed, we gaan die baas opsporen. Ja, ja, nou ja, goed, deze podcast wordt opgenomen. Dus dit is terug te luisteren. En we kunnen het vast wel uitzoeken voor deze man. Want ik vind het best vreselijk. En ik denk echt, als we willekeurig heel veel van dit soort nummers bellen, dat er echt heel veel van dit soort dingen tegenkomen. Want Nederland zit natuurlijk vol met dit soort uh, ellende. Ik bedoel, deze baas ook weer. Het is het typische schoolvoorbeeld van iemand die de boel bedondert en daarna uh, peert. Goed, het Nederlandse, of de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Die gaan we zo meteen eens bellen. Uh, maar nu eerst uh, ja, een muziekje. Even, dan kan ik even wat drinken, want anders krijg ik mijn droge uh, bek. Op een gegeven moment, uh, uh, ben ik een geit en dat gaat dan heel raar klinken. Dus muziek. Uh, ja... We gaan even luisteren naar uh, The Israelites van Desmond Dekker. bij dat liedje moet ik altijd denken aan mijn oom Hans, die er niet meer is. Maar uh, door dit soort muziek is hij altijd weer even bij me. me, Israelites. up in the morning, sclaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, be oh, oh, oh, oh, oh, Israelite. Israelite. My wife and my kids, they'll up and not leave me. Darling, she said I was here to receive. Oh, be oh, oh, oh, oh, oh, oh, Israelite. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Poor, poor, oh, Israelite. Israelite. After a storm, they must be a calm. If you catch me in a farm, you sound your alarm. Ooh, Ooh, Ooh, Ooh, the poor, the poor, poor Israelite. Israelite. <laughs> In the morning, sleeping for bread, sir, so that every mouth can be fed, holy oh, oh, Israelite, sir. I said my wife and my kids, they pack up and leave me, darling, she said that was the yours to receive, oh, holy Israelite. Israelite, sir. Look the a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the a... After I've there must be a coming. But you in the palm. You sound your alive. Oh, the Israelites. Oh yeah, Desmond Dekker met die Israelites. Oh, nou pakt hij gelijk een volgend liedje. Dan moet hij nog even... Wacht nou nog even, Desmond. Ja, Goed. Ehm... Dat was trouwens niet Desmond wat erna kwam, maar een ander liedje. Goed, anyways. Ehm... We gaan nog een belletje doen. Het verhaal van net greep me best wel weer even aan. En... Nou ja, goed, die Jaap van den Berg van het Krens die gaan we nog wel even opzoeken in Emmeloord. En uh, wie weet kunnen we die man uh, er eens flink van langs geven. En uh, kunnen we mogelijk nog wat bewerkstelligen voor de meneer die wij net spraken. Goed, de, die Nederlandse Vereniging voor de veganisten... Uh, daar gaan we eens even heen bellen. En dan gaan we eens even vragen... ik heb per ongeluk vlees gegeten en nu vind ik het lekker. Wat moet ik nu doen? Ja, dat gaan we vragen 4, 3, -3, -3 En ik heet Volkert. Nee, Simon. Nee, ook niet. Sietse. Ik ben Fries. Neem je niet op. Elf werknemerspleid, inderdaad. Krent. bv Dit is de Vodafone voice mail van 06. Nou, die de bende neemt dus niet op. Ja. Doeg, volgende. Ik kan nog. Nee, ik bedoel, die nemen ook nog een tweede keer bellen. Niet op, denk ik. Ik ga het nog een keer proberen. Misschien tweede poging. We shall see. Tralalala. Twee-diediediedi. Hm. maar Nederlandse Vereniging voor Veganisme met Lisa. Hallo, het is met Sietse van de Velde, dat u spreekt. Um, ik bel u even. Uh, uh, uh, ik, u en ik zit met een probleem. Ik ben al een paar jaar veganist. En ja? ik ben vandaag tot de ontdekking gekomen dat ik de dus sprong ook vlees gegeten had. En dan smaakt het best lekker. En dat vind ik heel erg. Oké. Okay. En, en ik bent weet u niet zo goed wat ik daarmee moet. Geworden, want omdat ik... het niet lekker smaakt. Uh, de producten die u niet meer eet. Nou, nee, ik, ik weet het niet. Ik, ik, heb, ik, ik ben nu zeven jaar leef ik helemaal veganistisch. En uh, ik ben dus... Dat was gisteren. Toen heb ik ja. vlees gegeten. Dat was verwerkt in een salade. Ja. Uh, maar ik dacht dat het van iets van een tofu was of zo. Of weet ik veel. En, en, ik dacht, nou, ik zal het beleefd het opeten, want ook dat eet ik normaal niet. En toen, de, ja, toen hoorde ik dat het cap was. En ja, eerst vond ik het heel moeilijk. Maar ik zei wel dat het lekker was. Want ik vond het ook echt lekker. De structuur. En dat had ik nog nooit zo lekker vast in mijn tanden geproefd. En ook als je dan... Dus ik dacht van nou... En ik schaamde me er heel erg voor. Ik heb vandaag ook de hele dag lopen dubben. Van wat moet ik doen? En toen dacht ik van... Misschien moet ik toch gewoon even bellen met de vereniging. En dat is even gewoon eens voorleggen. Want ik, ja, ik, ben, ik, ben, ik ben ook al op internet heel al jarenlang actief. Met een, een heel veganistisch topic. Op de website mm -hmm. qff.nu. En... Uh, ja, dus ik voel me zo schuldig. Zo ongelooflijk schuldig. Maar u voelt zich schuldig, maar u wist nergens van toen u het aan het eten was. Dus dan, dan hoeft u zich toch nergens schuldig over te voelen? Ja, maar ik voel me schuldig omdat ik het dus lekker vond. En ik overweeg, en dat vind ik het allerergste, en daar zit ik gewoon echt heel erg mee, dat ik overweeg om misschien wel fles te gaan eten. Ja. Maar ik weet ook niet wat de gevolgen kunnen zijn voor mij. Want ik, ik leef al zeven jaar veganistisch. Ja, daar kan ik helaas niet zo heel veel over zeggen. En uh, daar kunnen wij natuurlijk niks, uh, niks positiefs over zeggen. Om, uh... Nee, maar misschien kunt u maar een soort stroham, een laatste stroham aanbieden om het niet te doen. Om te zeggen, van nou, maar overweegt u het nou nog eens? Of denkt u aan dit aspect of aan dat fundamentele aspect of aan... Nou, dat vind ik gewoon heel lastig. Want liever wil ik het niet. Maar aan de andere kant ben ik geneigd om een stukje vlees te gaan halen. Maar dat wil ik niet. Maar aan de andere maar, kant heb maar ik Maar kunt u mij vertellen waarom u. Hoe u veganist bent geworden? Hoe, hoe ben je daar zo bij gekomen uh, oorspronkelijk? Uh, ik was een keer. Dat was denk ik. In 2005 of 6, Was ik bij een uh, bijeenkomst. En op ja? die bijeenkomst heb ik uh, gesproken met Anton Teuben. En uh, die man die. Uh, Adviseer je maar van uh, word me veganist, Want um, ik geloof ook, zeg maar. Mijn, ik heb niet een, een, een doorgaande religie. Maar religie is, mm -hmm. ik geloof in Salusa. En Salusa, dat is dan iemand die. Het is heel lastig, misschien om uit te leggen voor iemand die dat niet weet. Maar, ik ben er niet mee bekend. Maar nee. uh, nou, goed, uh, het is ja, een soort. Salusa is iemand die in ons universum is. Dus niet als God, maar dan het, het hele universum, alle planeten en. Ik geloof ook dat onze geesten van de mensen hier uiteindelijk zeg maar oorspronkelijk komen van de planeet Sirius B. Oké. Okay. Ja. En nou ja, en op Sirius B is geen vlees. En daarom adviseer je de Anton bij mij van je moet eraan wennen voor als jullie straks teruggaan met je lichaam, met je astrale lichaam, dat je geen vlees meer kunt eten daar. Dus zo ben ik me gaan voorbereiden. En ik ben ook echt de smaak vergeten tot gisteren. Ja, ik kan uh, niet zo heel veel. Uh, maar hij heeft geen tips voor mij. Of, of halfvast voor mij. Om veganist te worden, aangezien dat iets is waar ik echt totaal onbekend mee ben. Mm -hmm. Maar het, het is toch denk ik zo voor allerlei mensen. Sommige mensen vinden het heel erg voor de dieren. Nou, ja. Dat had ik ook wel, maar dat kwam later. Dat, dat kwam toen ik me dat ging beseffen. Toen ik dacht van, oh ja, ik. Oh, als ja, als je dat is heel vaak eet. dat als mensen eenmaal beslissen om een gedrag aan te passen, zeg maar, om andere stappen te ondernemen, dat ze uh, dan pas eigenlijk gaan zien uh, wat voor aspecten er nog meer aan vastzitten, zoals het milieu en uh, het dierenleed inderdaad, wat het uh, ja. voorkomt. Want, en nou, uh, de ik, boodschap ik, ik, die het uitdraagt naar de buitenwereld en dergelijke. U, kon, u, u heeft trouwens een bekende stem. Kan, kan het zijn dat ik u ook ontmoet heb bij uh, de barbecue van de vegetarische vereniging Nederland? Uh, ik ben één keer de, bij de FidjeQ geweest. Dat was uh, volgens niet uh, afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor geloof ik. Dat was bij de barbecue, zeg maar, van de Vereniging voor Ja. Ja, ja. oké, okay, nee, ja, dat, okay, dat vond ik. Nou, het, misschien dat ik daar was, want ik heb dat nummer ook van zo'n formuliertje met een overzicht ja. van allemaal uh, veganistische organisaties in Nederland. En mm -hmm. misschien dat ik het vliegtje ook daar wel gekregen heb, hoor. Dat zou heel goed kunnen. We zijn daar elk jaar uh, aanwezig met de vereniging, maar uh, ik durf zo uit mijn hoofd niet te zeggen dat ik u daar heb gesproken. Nee, maar, maar wat was bijvoorbeeld uw beweegreden voor het veganisme worden? Want dat u veganist of bent u al vanaf dat u klein bent ermee opgegroeid? Nee, nee, ik uh, ben wel grotendeels vegetarisch opgevoed. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik had het idee, uh, ik ben al uh, goed bezig voor het milieu en voor de dieren. Dus uh, ik zit helemaal goed. Dus ik stond eigenlijk helemaal niet zo open voor uh, uh, verder kijken dan dat. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment heb ik een, uh, een boek gekregen van een uh, kennis van mij. Over, uh, dat boek ging over veganisme. Ja. En... Uh, zo ben ik wel een beetje aan het denken gezet. Maar ik, ik was nog niet helemaal overtuigd. Ik dacht, het zal te moeilijk zijn. En uh, ik was verslaafd aan kaas. Dus uh, dat gaat nooit lukken. Ja. En toen ben ik uiteindelijk. Daar heb ik ook heel veel last mee gehad, toch? Met bij die de kaas. Boek... Sorry? Met die kaas, dat heb ik ook. Hé, dat was wel misschien wel het allermoeilijkste van allemaal. Ja, ik heb het uiteindelijk niet als zo moeilijk ervaren. Maar dat was vooral voordat ik uh, de beslissing kon nemen voor mezelf... was dat echt het obstakel om uh, te zeggen van dat, dat kan ik nooit doen. En toen ik Emma had besloten was, was het voor mij ook verder uh, niet erg moeilijk. Er zijn natuurlijk ook allemaal vervangers voor. Zeker de laatste tijd is er heel veel ontwikkeld op dat gebied. Uh, ik weet niet of u bekend bent met de producten van Wilmersburger. Ja, zeker. weten we wel. Want ik, ik heb ja. ook... Uh, dat was op een andere bijeenkomst. Er um, was een lezing. Dat, uh, misschien kent u dat. Dat is van uh, de website qff.nu. Nee, dat ken ik niet. Daar staan ook heel veel dingen over veganisme... en uh, gezonde voeding op en zo. Okay, daar, nee. daar ging dan de discussie tussen de oermens... die vroeger zaden en noten... Hè, die, die aten ze daar. Maar um, ze aten ook vlees. En... De, de, die discussie was heel mooi, want de, het veganistische kamp. Um, nou, die hadden hele sterke argumenten. Vond ik, het vond ik zo fantastisch. Van ja, maar, de anderen zeiden ook wel, ja, maar ja, je eet wat je wil eten. Want wat je wil eten, maar dat zijn dan die verslavingen. Dat, dat, dat ja, hoe zeg ik dat? het is met sommige producten inderdaad bekend dat er stoffen in zitten waar je, zeg maar, verslaving. Uh, van kan krijgen. En kaas is daar eentje van. En dat is hele geconcentreerde melk. En dat melkeiwit dat is uh, enigszins verslavend, uh, heb ik begrepen. Dus als dat geconcentreerd zeg maar in een product zit zoals kaas, dan, uh, dan is het moeilijk om daar uh, afstand van te nemen. Yeah. En voor mij heeft uiteindelijk de doorslag gegeven dat ik met uh, heel veel mensen via een uh, online chat uh, aan de praat ben geraakt. Die al veganist waren, want dat was dan een uh, chat die hoorde bij dat boek. Uh, dat had ook een website ja, en een ja. forum. Ja, nou en, dat is bij dat de, bij dit QFF die... ook. Die hebben allemaal boeken. Uh, en dat zijn dan boeken over uh, verschillende dingen. En dat is zo informatief. Maar ze hebben het heel veel in een digitale vorm. Maar dan kan je op je tablet of op je mm -hmm. iPad dan kan je dat zo uh, lezen. En dat is echt, ze hebben hele diverse uh, schrijvers ook. Met allemaal diverse achtergronden. En het is natuurlijk wel een open platform. Maar het geeft discussie... maar wel op een respectvolle manier. Daarom ben ik daar ook gaan schrijven over veganisme. Hartstikke goed. Ja. Nou, ja. u heeft me wel weer een beetje... Een, toch een beetje moed gegeven. Daar wil ik u wel voor danken. Want ik, ik, ik zat echt een, een half uur geleden... Nou, vond ik het heel moeilijk. Dat ik dacht van, maar u geeft me wel even een paar steekwoorden. Dat ik denk van, nou, ja, zie je wel, je moet gewoon vasthouden. Niet slap zijn omdat je het niet wist. Want als een moslim bijvoorbeeld varkensvlees eet en hij weet het niet. Ja. Dan kan hij ook niet boos worden op diegene. Maar diegene ook niet als zij het niet wisten van hem. Nee, ik, ik zou zeker niet met de vinger gaan wijzen. Daar wordt verder niemand beter van, denk ik. Ik denk dat het gewoon uh, goed is om te kijken waar u staat. En ja, uh, ja als de originele bewegingen er nog steeds van kracht zijn... Ik weet niet of u nog steeds uh, dezelfde uh, religie of, of denk geloofwijze Ja, ja uh, wel Ja, zeker. Nahoud, dat, dat is het ook dan... voor mij heel moeilijk. Dat het uh, Salusa en het Sirius B-verhaal... Uh, op QFF geloven ze daar niet zo in. En er is ook nog een andere veganist, Toby... En Um, die denkt heel anders weer dan mij. Dat is, ja. alle mensen hebben andere insteken. Zeker, zeker. Maar uiteindelijk moet u uh, bepalen hoe, hoe u zich voelt bij dingen en waar u in gelooft. Ja, en, dat is waar. Uh, zo, zo moet iedereen dat uh, voor zichzelf beslissen. En ik heb drieënhalf uh, ja, jaar geleden nu zo ongeveer uh, besloten dat... Uh, ...dat ik uh, niet kon staan achter een niet-veganistische leefwijze... ...en daarom ben ik wel veganistisch gaan uh, eten. Ja, yeah, want en, ik, ik las uh, ook dat in... Er was in een artikel in uh, de NSC. Daar stond ja. er, dat is van twee jaar geleden. En er stond er ook in dat de hele veganistische wereld... ...natuurlijk heel veel schade geleden heeft, imagoschade... ...door wat uh, die man, Volkert van de Graaf, gedaan heeft... Dat weet ik niet of dat zo is. Uh, het, het zou kunnen, want het is inderdaad uh, bekend dat, dat hij veganist is. Maar ik. Ja, want dat hij veroordeelde, van, veroordeelde die fortuin komen, van, vanwege. Hij veroordeelde fortuin vanwege dat hij weer net zijn valkerijen wilde beginnen. En Ervan... Onder andere, ja. Ja, ja maar ik nou, heb dat was zijn hoofdmotief. dat er andere motieven ook nog bij komen kijken. Dus ik denk niet dat dat de enige beweegreden nee, maar uh, dat, dan lijkt is zijn geweest van... voor het grote publiek. En als een Want... goede veganist, zeg maar, dan, dan, hoef je, ja, dan wil je ook niet dat een dier wat aan wordt gedaan. En ik geloof wel dat mensen een soort van dieren zijn. Dus dan doe je ook een ander dier. Heeft hij die alsnog wat aangedaan. En daarmee is hij voor mij wel door de mand gevallen als niet echt een veganist. Ja, hij, uh, hij heeft besloten het recht in eigen hand te nemen en dat... Uh, dat en daarmee is heeft hij ons land hoort, ook in een politieke... Dat mij betreft, inderdaad, maar daar stond hij op dat moment blijkbaar anders in. Ja. En uh, ja, daar, uh, daar kan ik me verder helemaal niet... Uh, kan ik nee. verder uh, hey, Ik kan me ook niet mee. met die man... Ik heb ook niet uh, het idee dat ik, dat ik, omdat ik veganist ben en, en hij dat schijnbaar ook was, dat... Dat we samen tot één groep behoren of zo. Nee, maar ik ben wel eens op straat een uitgescholden. die andere dingen hetzelfde, dezelfde mening over hebben als ik. Maar ik wil ook niet afgerekend worden op, op wat die mensen doen. en zij misschien ook niet op wat ik doe. Nee, want dat, dat vond ik ook heel eng. Dat was dan twee jaar geleden op de grote markt in Groningen. En toen hadden we uh, een soort spandoeken gemaakt. om te protesteren en om mensen te wijzen op het uh, veganisme. Ja. er waren allemaal mensen die... Uh, ik ben echt bespuugd. En toen dus zeiden mensen tegen mij smerige volkert. En toen dacht ik wel van... Ja, dat is dan komt het wel heel dichtbij. Daar heb ik nooit van gehoord. Uh, dat dat soort dingen... Ja, ja van nou ja. Dat, dat, dat die verhalen staan ook wel op nieuw. Dat is heel vervelend inderdaad. Ja. Ja, dat Zeker is, als je uh, gewoon... Uh, ja, een vredige boodschap probeert uit te kondigen. Dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat het een hele nare ervaring is. Ja, dat vond ik echt beangstigend hoor. Maar ik kan u wel, als, als u daar meer over wilt weten, want ik, ik, ik krijg wel een heel fijn gevoel. Uh, u heeft mij wel enigszins gerustgesteld, daarvoor wil ik u erg bedanken. En nou ja, mocht u wat meer willen weten van alle dingen die ik post, dan kunt u kijken op qff.nu. Oké, okay, dus dan dus moet ik een keer naar gaan kijken nu. dan. Ja, er staan heel veel veganistische nou ja, verhalen en meningen op van mensen. Ja, ik weet niet of u bekend bent met de Vegan Challenge, maar dat is een, uh, een ja. project dat wij hebben. Uh, daar hebben ontzettend veel mensen aan meegedaan afgelopen jaar. En ook dit jaar uh, zijn we weer uh, goed bezig geweest. Eén maand lang uh, heeft het weer gelopen dat we mensen dus uitdagen om het een maand lang te proberen, dat veganisme. Ja. En dat was op QFFO. Hebben... Daar hebben ze mensen er ook toe aangezet inderdaad. Dat, dat, dat doen ze wel vaker. Ja. Dat doen ze van die rondes. Dan kan je het een week, twee weken of vier weken proberen. En om dan aan te geven of je verschil merkt In die ene week, die twee weken of die vier weken. Oké, okay, ja, de, de aanpak van de vegan challenge is dan weer net wat anders. Dat is gewoon een maand. En dan worden er recepten toegestuurd, tips. Er worden evenementen georganiseerd. En iedereen kan daar gratis aan meedoen en kijken of het wat voor ze is. En we hebben daar ontzettend goede reacties op gekregen. Heel positief allemaal. Heel veel mensen die uh, daar ook weer uh, nieuw zich aanmelden als vrijwilliger om de mee te helpen. Zelfs sommige mensen die een eigen bedrijfje in veganistische dingen hebben opgestart. Uh, nou dat is alleen nog goed. voor vind ik. de Vegan Challenge die uh, voor waren. Ja. Dus uh, er zijn gelukkig ook een hele hoop mooie dingen. Daar, daar moet u uh, zich ook van bewust zijn, denk ik. Ja, dat ben ik mij ook wel, hoor. Ik, ik, ik wil u bedanken voor uw tijd. En ik, ik heb echt weer een beetje een beter gevoel. Heel erg bedankt. En ik wens dat u een fijne door, avond. Oké, okay. u ook een hele fijne avond. Dankjewel. Fijne avond. Okay. Dag. Dag. Mensen, bleven me lullen. Huh. Anyways, tijd voor een muziekje nou een kwartier bellen. Godver... Oh, dit is ook alweer bijna tien uur, de tijd gaat rap. Even kijken hoe, de podcast is alweer een anderhalf uur uh, bijna uh, bezig, nou nu niet helemaal. Anyways, we gaan een muziekje doen en dan uh, zal ik zo meteen nog eens wat gaan bellen. Als jullie uh, tenminste nog nummers hebben voor mij om te bellen. Uh, wat gaan we luisteren? Ja, dat is een goeie. Uh, uh, Johnny Hooker? Nee, John, John, Johnny Cash? Johnny Cash? Nee. Nee. Ook niet. Jeetje, het is soms moeilijk om wat uh, te kiezen als je zoveel uh, muziek verzameld hebt. Um, zie ik daar? Ja, we gaan gewoon naar uh, Mama's Set Knock You Out van LL Cool J luisteren. Het nummer is van Krens PV. Thanks Mark. We gaan straks even bellen. van het AFSI trouwens, dat, dat laatste nummer wat je post, van het Krens want dan ga ik daar zo meteen eens even heen bellen. Nou, cool Jay toen hij nog cool was, zeg maar. Je ja, bang. Maar we gaan eens dus even bellen met de. Uh, Krens, of whatever there's left of the company. Want ik zag wat nummers voorbij komen in de studio's. En uh, JJ Krens BV is opgericht op 30 mei 1990. Op 1 juli 2004 zijn alle aandelen in handen gekomen van Benjamo Beheer BV met als enig aandeelhouder de heer van den Berg. Op 31 maart 2010 zijn alle aandelen van J.J. Krenz BV in handen gekomen van AFSI Coöperatie UA. Naast dat de heer van den Berg ook bestuurder is, twee van AFSI BV, is de heer van den Berg ook bestuurder van AFSI Coöperatie UA via Benjamo Beheer BV. AFSI BV... ...is opgericht in 2009 enig aandeelhouder van gefailleerde vennootschap ...Krents is AFSI, coöperatie UA. Deze laatste coöperatie heeft drie bestuurders te weten... ...JBWM, Kempering Management BV, waarvan de heer Kempering enige aandeelhouder en bestuurder is... ...Benjamo, BHBV, waarvan de heer Van den Berg enige aandeelhouder is en bestuurder is... ...als laatste bestuurder van de coöperatie staat de heer Been genoteerd. Goed, um, dan zie ik daar nog een toevoeging aan van voormelden... AVSI-BV is AVSi Coöperatie U.A. enige aandeelhouder. In AVSI-BV zijn de navolgende drie bestuurders in het handelsregister geregistreerd: de heer Been, JBW&M Campering Management BV en Benjamo Beheer BV. Feitelijk gaat het hier dus om dezelfde drie bestuurders als in de coöperatie. De heer Van den Berg is bij alle drie de entiteiten betrokken als bestuurder, betrokken en is ook feitelijk bestuurder. CNV Vakmensen is het daar niet mee eens. Dit is een faillissement met een luchtje. De ordeportefeuille zit vol. Het zou eigenlijk overwerken moeten zijn, zegt bestuurder Marike de Vries. Dit is een truc om hetzelfde te blijven doen, maar dan goedkoper. Winst oppeppen over de rug van medewerkers. Hier de faillissement link. Ik vond het eerst maar alleen maar oude nummers. Deze uit de link kwam ik ergens anders tegen. Dus proberen. Oké, okay. nou, dat nummer gaan we gewoon proberen. Uh, Skype erbij pakken. Dan gaan we eens even die van de berg, was het toch? Jaap van de berg. Gaan we dat klootzakje eens even bellen? Want het noordenlicht vertrokken, nou dat uh, gaan we dan uh, wel eens even. 298. Hé, hey, dat nummer doet het niet. 0527 618 298. 0527. 0, 5, 2, 7, 6, 8, 2 9, 8. Ja, dat werkt toch echt? Nee hoor, dat nummer doet het niet meer. Is er nog een ander nummer of was dat alles wat we kunnen vinden? Welke plaats is dat waar het nummer vandaan komt, dat uh, Krens BV? Even kijken, Emmeloord. Nou, Van den Berg. J, J van den Berg, toch was het? Even kijken. Van den Berg. Persoon zoeken. Van den Berg. Leonie van den Berg. Jeje van den Berg moet ik hebben, toch? Nog niks gevonden. Uh, nee, nog steeds niks. Wel wat BV'tjes op de naam van den Berg trouwens. Ah, Jeje van den Berg en zo'n BV. Even kijken, Kuinderweg 27. Even kijken wat daar nog meer voor, bericht bij, voor bedrijven zit. Als daar iets zit... Even kijken, Kadasterdata, Luttelgeef, firma J.J. van den Berg. En wat doen die dan? Maps, even kijken. Hmm. Kuinderweg Luttelgeest. Zo, dat is een beste huis. Trouwens, een beste loods erbij. Maar wat doen ze in die loods? Dat is dan weer niet te zien. Er staan wel auto's voor de deur en ik zie wat kassen. Maar ja, het hoeft natuurlijk niet J.J. Uh, van den Berg zou. Uh, moeilijk, dit. Van den Berg in Emmeloord. Krens PV heette het bedrijf, toch? Hmm. moeilijk, moeilijk. Niet dat ik zomaar de verkeerde mensen ga bellen. Nog steeds geen andere nummers achterhaald zie ik. Nou, ga eens een gokje wagen. J.J. van den Berg. Krens PV. Even kijken. Ja, nou. Dat is een toontelefoonnummer. Skype er weer bij. Dat is wel lastig soms, dat je moet uh, multitasken. Daar is ie. Telefoon 0527 202788 Jaap van den Berg Hallo, uh, u spreekt met uh, Bavomet. Ik ben ja? op zoek naar Jaap van den Berg. Jan van den Berg? Nee, Jaap van den Berg. Ah, uh, nee, ik heb een Jan van den Berg en Carlo van den Berg, maar geen Jaap. Een Jan van den Berg heeft u wel? Ja, Jan heeft, he, heb ik wel. En is die ook aanwezig? Nee, dat is mijn buurman. Dat is jouw buurman? Ja. Maar ik bel nu naar, tenminste volgens uh, het telefoonboek, bel ik naar 0527-202788. Ja. En, nou, en dat Carlo zou moeten zijn J.J. Van, van den Berg en zonen, B.V. in Luttelgeest aan de Kuinderweg nummer 27. Dat klopt, maar dat is Carlo van den Berg, want ah. dat is de vader, Jan van den Berg. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, ik, ik begrijp dus, uh, u bent de vrouw van Carlo? Ja. Ah, en Jan is er niet? Jan is mijn schoonvader en hij ja. is ook mijn buurman. Is Carlo is anders aanwezig? Carlo niet. Ah, die is niet aanwezig. Um, nee. nee, ja, we, dan zoeken we gewoon even verder. U bedankt voor de informatie en een fijne avond. Hetzelfde. Fijne avond, dag. Ja, ik ook doe. Zo, ik dacht even dat ik een of andere Thaise massageketen aan de telefoon kreeg, maar uh, dat was het dus niet. Het was uh, <laughs> Yo, nee, dit, apart. Goed, uh, nog steeds geen ander nummer. Nou, dan uh, eerst nog een muziekje en uh, zie ik of ik zo meteen, uh, nog een ander nummer uh, ergens vandaan kan halen. Um, scroll, scroll. The B-52's, nee. Hmm... Mm. Ik ben even aan het zoeken naar een liedje. Het is het nadeel als je zoveel hebt. Nou ja, anders maar iets van uh, Matisse Hoe. Ja, dat is misschien ook iets te... Metel als. Jeetje, dat is echt soms moeilijk kiezen als je veel muziek hebt, zeg maar. Naughty by Nature. Ja, daar gaan we gewoon het hip-hop hooray van Naughty by Nature. Naughty by Nature. This is hip hop of today I get props to hip hop So hip hop Got a sugar rush. System of a Down. gewoon listen to een plush van the Stone Temple Pilots. And then I'm back with the next phone prank. was even dood. Dat is heel raar. Dat had ik hier ook even, Combi. Vaag. Wacht even, wacht even, wacht even. Ziet het goed? Ja, we zijn... Nou, muziekjes muziekje is toch uh, op zijn einde. Laten we nog wel even uitlopen. Van de Stone Temple Pilots. En ik weet nog dat ik deze band voor het eerst uh, aangekondigd worden. En het zal op uh, 3FM geweest zijn, denk ik. Ja, 3FM. En ik denk haast dat het bij Corne Klein geweest moet zijn of zo in de avond. Dat het een mega hit was toen. Mm, ja, nou, in ieder geval, ik, ik dacht toen echt dat het was de Stone Temple Pilots. Oftewel gasten die stoned waren en in een, uh, een tempel. Met een vliegtuigje rondvlogen. Maar toen ik dus later las, eh, toen ik het singeltje zelf kocht. Eh, weet ik nog, bij de Free Record Shop bestond toen nog ja, al die dingen vergaan. hè? De tijd gaat hard. Goed, anyways, er is een nummer van de JBWM Kempering Beleggingsmaatschappij. Boompjes 258 in Rotterdam. Dat is alleen weer zo'n irritant 088 nummer. En volgens mij kan ik daar niet naar bellen. Want het zijn zogenaamde gratis nummers. Ik ga het wel proberen. Nee, ik kan geen 088 nummers bellen heel annoying dit misschien moet ik het even anders proberen plus 31,88 ja doen we het gewoon zo uh, 407.000 dus even kijken of die maf opnemen Goedendag. Dit is de voicemail van EY Nederland. Op dit moment zijn wij gesloten. EBay? U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 6 uur avonds, Of u kunt een berichting spreken na na toon. Hello, you've reached the voicemail of EY Netlands. Oh, Our EY. office is closed at the moment. You Net can events? reach us from Monday to Friday from 8 a.m. till 6 p.m. or you can leave message after the tone. Goedenavond. U spreekt met met van de echte Illuminati. Wij zijn op zoek naar Jaap van den Berg. Wij bellen weer. En hopelijk is hij dan daar. Want uh, wij willen graag eens met hem praten over uh, ja, een uh, aantal voorvallen in het verleden. Mogelijk uh, heeft hij wat meer informatie voor ons van de echte Illuminati. En dit is het einde van het bericht. En ik wens u een fijne voortzetting van de avond. Zo. Ja. Um, de hoster bellen. moeten De hoster bellen. Ja, die gast die loopt met de oren van de kop dan. die kan die helemaal heel gezellig vertellen. Maar uh, ja. Zet die gast die porno. Ja de vorige keer die gast die porno. Op, oh, oh is daar een nummer van? Een Nederlands nummer? Bring it on. Kom met dat nummer. Geef het even. Dan ga ik even bellen. Ondertussen. Um, Oké. Okay. Adopteer uw eigen appelboom. Appelboom. Gaan we eens even bellen? Ik, ik hoop alleen dat die lui nog bereikbaar zijn. Maar we, we gaan het zien. Uh, nu, want het is ondertussen al 10 augustus. 0252 413. En anders somtijds nog wel even een van de hotel of zo bellen. 165. De Omenhorst. Welkom. U bent verbonden met landgoed De Olmenhorst. Om u beter van dienst te kunnen zijn. ...maken wij gebruik van een keuzemenu. Nou, mooi. Luister elk menu helemaal af voordat u een keuze maakt. Oh god. Wilt u terugkeren naar het hoofdmenu? Kies 9. Wilt u informatie over feesten en partijen, daghoreca of evenementen? Kies 1. Zoekt u contact met de landgoedwinkel? Kies 2. Voor informatie over activiteiten in de boomgaard, zoals de adoptiebomen? Kies Kies 3. Ik hoefde toch niet te wachten. Ik kon gelijk drie kiezen. Een ogenblik geduld alstublieft. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Ja, heel snel 22. mogelijk 20 en al je medewerkers. Nou, hallo. Het duurt nog even. Of uh, is inmiddels de verbinding gewoon uh, ja verbroken? Dus wat nou in gesprek? Het was helemaal niet in gesprek. Neem dan gewoon niet op. Goed, anyways. bel we een andere keer wel weer. Uh, ja, het uh, is 22 uur 21. Uh, de podcast uh, die spontaan ontstond is alweer 1 uur en minuten bezig. Ik doe nog een muziekje en dan ga ik zo meteen nog één belletje doen. En dan uh, ga ik er ook een einde aan. Uh, m, nou ja, niet aan maken. Anyways, uh, jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Uh, nu de muziek. Want ja, krijgen we krijgen weer het, het, het, het vreselijke verhaal van de ontzettende hoeveelheid muziek. Uh, voel voor je speakers op die hoede plank. Waar heb, ik hem? Waar heb ik hem? Nou, ik vind hem zo niet. Dan gaan we weer verder kijken. Jeetje, jeetje. Uh, uh, uh. Ja, Pearl Jam, Pearl Jam. We zijn er bijna. Piritage? Ja, waarom niet? Maar dan wil ik wel Peter Tosh samen met... en laat die er nou weer net niet opstaan. Jeetje, nee toch, come on. Staat hij er... Nee hoor, staat er niet tussen. Dit ga je toch niet verzinnen, dit. Hoor oh, je wel? Wacht even. Oeh. Daar staat hij, maar niet herkenbaar als... Goed, anyway. Uh, Peter Tosh, met The Rolling Stones of met Mick Jagger. Hoe je het wil. You gotta walk and don't look back. mensen. QFF.nu Kalk dat overal op. Vroeger konden we onze domeinnaam nergens opkopen, omdat die simpelweg te lang was en te moeilijk onthouden voor iedereen. Maar kom op. QFF.nu QFF.nu Laat heel Nederland overal zien waar QFF te vinden is. Nu. Ja. ja. Die worden gewaardeerd. 409 mensen. 409. Wauw. Meer dan 400 luisteraars. De tweede dag trouwens dat het gebeurt. Dat is echt cool. Dat zou een krantenkop kunnen zijn. We're gonna walk, we're gonna look back. Ik denk zelfs dat menig regionale omroep niet eens 409 luisteraars trekt. Dat is te cooler voor ons. Wij slurpen geen miljoenen belastinggeld op. Walking man, straight out man, ja man, onbaklaard, ja man, hey, maar even zonder grap en gooi, dat was uh, Peter Tosh met uh, Mick Jagger van de Rolling Stones, nummer 1, you gotta walk and don't look back, heerlijk, het fijn om dicht te luisteren, Oh, is het een, uh, best wel een oldie, maar goed, anyways, ik zag uh, weer een nummertje voorbij komen, eh, uh, komt hij? Even kijken. Ja, oh nee, die had ik zelf al klaarstaan. Ik ga eventjes bellen met de Van der Valk in Assen. Hè. Het is de Achaos, Titi. staat voor de deur. En ik ga vragen of ze een man met een motor hebben gezien, met een zwarte motor... of weet ik veel, een ander lulverhaal. Dit, dit, dit moet wel leuk worden. Als ik dit goed aanpak, dan 851 515. Ik ga vragen of er uh, mogelijkheid bestaat om in het weekend van 11 september... Welkom bij Van der Valk Hotel Assem. Awesome. Toets 1 voor Nederland. Press 2 voor Engels. Press 1 voor room reservations. Press 2 voor conference and banking reservations. Goedenacht van de Valk Hotel. Als we nu spreken van een is. Hi, this is Bofomet uh, from uh, The Real Illuminati speaking. I was wondering if it is possible for us for uh, making like a reservation in the weekend of uh, September 11th. Let me check for you. Okay, that's all right. Uh, it's, uh, we, it's We would Thursday. like to come with 33 persons. For a room? Enough for one room? <laughs> no, but no. Like, I mean, for for rooms, uh, room reservation. Yeah, yeah. We only want to know how much it is and how close the vannerfolk hotel is to the Asserpos, because there um, we will have a sacrifice ceremony, and a walking distance or? Yeah, because uh, we will be walking there, dressed in black and white uh, robes. Okay, I think it's 15 minutes. And Then is it is, it is it is it a quiet road? Because we're a secret brotherhood, and uh, it's because uh, not of... really. Oh, I, I think there's one hotel is more nearby um, the Asserbos than this hotel. Okay, which it's one is that? Because we spoke to uh, the people from the Freemasonry in Assen, and they, okay. they gave us the telephone number of the Vander Valk Hotel. Let me check for you if it's um uh... uh... check on the map. <laughs> I think it's more near the uh... other the line. Well, there is the hotel. Yeah. That is um next to the Asterbos. It's next to the woods. From the yes. Osor bus, okay. And from us, you need to cross roads and um, go go over cycling paths, so you have to oh, walk. That's not a problem, we don't want to walk through uh, uh, living areas because we don't want to pull any attention to what we're doing there. Okay, no, it's just um, we we are next to the to the highway. Yeah, and this is just the main roads, not really. Uh, Let me just check if you don't have to, have to walk through one normal. Because we heard there's like a silent side road going there. Yeah, you can also go. We also have a small, uh, forest, uh, uh, near our hotel. Oh no, it's really important that we go to the Asserbos because there's like the, the. Yeah, I mean the silent, uh, route. <laughs> Did oh, okay, say? Oh, yeah, th yeah. okay. that's good, because we, we really uh, need to go there in silence. The next day, on September 12th, we will go to uh, Kampsheide, and we will travel there by a, a bus. We will come there with a bus, with blinded okay. windows and stuff, because we don't want to be there. a lot of uh, people from our brotherhood or famous persons, VIPs, so we don't ah, want to have okay. any uh, attraction or yes, attention okay. to what we're doing there. Yeah, we are not the nearest hotel but I yeah, I am not let me just I'm not sure if you have to walk at least through one uh street where people live. Um Yeah, but we're going there at night, so it's ah, Okay, it's, it's not so As long as it here. not if it's not like street after street, then it's no problem. No, it's not. <laughs> no. All right. Okay. Um yeah, I, Um, I can give you a price, but normally um, my colleague from group reservations will handle uh, that much of a room. All right. Um, I will check for you when you get here, because maybe you can have an adjusted price. Yeah, because it was recommended to us by uh, someone from the Freemasonry, and he told us there was a person called Seo Funderland. We have a oh. person. We have <laughs> a person working, called uh, the here same name for more than five years. <laughs> oh, okay. Because well, there's one person of us, and uh, that person has the same name. Ah, Okay, no, he he doesn't work here anymore. Well, it's more than five years. Ago. I I worked here for five years, and he. doesn't, All right. doesn't Work anymore, but um, my colleague. Yeah? Ruth, Ruth Gritter. is yeah? yeah. The person who handles Ruth's reservations. Oh, I could I call, call back what, tomorrow because we have a time difference. But it's yes. It, what would be the best time? Well, she's here Friday, but from nine in the morning till five. All right, that's no problem. Okay. Friday, that, I wrote it down. That's to call her. Okay. Uh, just ask her her name. And she's familiar with the area as well? Yes. All right. And that's... there are more colleagues present, but no, <laughs> okay. at that time. Because <laughs> yes. no, it's like very important because of the, uh, well, the famous persons that are traveling in our group of 33 three persons and we really need a good accommodation where it's quiet and uh, I understand, yeah, yeah. Um, okay. yes, she knows thank you, and there's also a colleague present at that time that knows the uh, this area very well okay, so, so I will call back it. on Friday thanks for yes. uh, the info, and have a good yes, night I, at least oh. I have rooms available, so that's okay. uh, no problem <laughs> Ah, that's, that's a good feeling yes, <laughs> okay, H have a nice <laughs> okay. night okay Bye, yes, bye You too. Thank you for your, for informing. You're welcome. Okay. Bye. Bye. Zo, die denkt nu dat er een of andere geheimbroederschap komt. Met allemaal bekende mensen. Goed. <coughs> ja, we gaan er gewoon een einde aan draaien. Want ik heb uh, wel genoeg gegrapt weer voor vanavond. Um, ja, dat was het gewoon weer. En ja, ja, dat doen we gewoon in stijl. Met de. Uh, ...onze uh, iTunes... Oh, was het geen officiële podcast... ...het was gewoon een uh, woensdagavond special... ...en uh, ja, mijn naam is Bafelmet... ...en uh, dit was uh, die special podcast... ...op woensdag 11 juni 2014... ...en het is 22 uur 34... Uh, ...deze podcast uh, die duurde... ...ik denk een dikke twee uur... ...even kijken... ...ja precies twee uur op de kop af... ...en er komt er nog een muziekje bij... ...goed, veel luisterplezier... Uh, ...bij de volgende... Whenever it is, ik ben er in ieder geval vrijdag weer met een 35 e QFF-podcast. Dus wat mij betreft in ieder geval tot dan. En misschien hoort u mijn stem al eerder weer uh, kletteren en kwatteren en kwakelen over uh, de livestream van QFF. Maar goed, we zullen zien. Een fijne nacht mensen en bedankt voor het luisteren.